Jan van der Putten met het NOS-journaal De Beveiliging van zegt minister Blok van Veiligheid en Justitie. De extra controle van het beveiligingsteam... heeft geen problemen aan het licht gebracht. Vorige maand kwam er buiten dat via een van de beveiligers van Wilders... informatie terecht zou zijn gekomen bij een criminele bende. Na aanleiding daarvan heeft de politie de beveiligers... opnieuw uitvoerig gescreend. President Trump heeft de aanleg van de omstreden Keystone XL-oliepijpleiding... goedgekeurd.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 De Britse politie heeft een foto vrijgegeven van de man die woensdag een aanslag pleegde in Londen. De 52-jarige Khalid Massoud doodde vier mensen en werd zelf door de politie doodgeschoten. Door die foto te publiceren hoopt de politie achter zijn motief te komen. Ook wil de Britse politie weten of Massoud hulp heeft gehad en waar hij de laatste tijd is geweest. Een man uit Drachten is aangehouden voor twee misdrijven uit de jaren 90. Hij had met geweld een prostituee beroofd en een vrouw verkracht. Bij een ander misdrijf in 2008 werd DNA van de verdachte afgenomen, maar het OM deed daar negen jaar niets mee. Daar heeft het OM nu excuses voor gemaakt en de verdachte wordt nu toch voor die twee oude zaken vervolgd. Het herinneringsbos voor de MH17-slachtoffers kan toch worden onderhouden. Anonieme donateurs hebben 200.000 euro toegezegd. Het bos bij Schiphol krijgt 298 bomen voor elk slachtoffer 1. Vorige week zag het er naar uit dat er geen geld was voor onderhoud van het gebied. En dat is nu voor 20 jaar gegarandeerd. Het weer vanavond en vannacht wordt het fris. Morgen zon en stapelwolken. Het blijft droog en het wordt morgen 12 tot 15 graden met een frisse Noordoostenwind. Dit was de VFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is nog altijd veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten 17 kilometer rijdend verkeer. De vertraging is daar ongeveer een half uur. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag... 20 minuten oponthoud tussen Nieuwegein en Harmelen. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Henrikhido Ambacht en Gorkum 15 kilometer langzaam rijdend verkeer. Verder is er drie kwartier vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum... tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum. Komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels weer vrij. De andere kant op van Utrecht naar Breda... ook een lange file bij de brug bij Gorkum, 7 kilometer daar... De A44 dan, Amsterdam-Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 3 kilometer. Op de N230 Maarse Utrecht, voor de aansluiting met de A27, 4 kilometer. De N236 Weesp-Hilversum bij Bussum, 3 kilometer. En op de N236 van Hilversum naar Weesp, de andere kant op dus, bij Schravenland, 2 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten en dat komt omdat de A1 een tijdje dicht was. Tot zover de verkeersing.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 Welkom terug voor het tweede uur Zandvoort rijdt door. Maar dan iets anders. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel plezier. Ja, dat was dus niet zo. Dat is helemaal verkeerd. Helemaal verkeerd was dat. Nou, weten we niet meer. We waren zo in discussie. We weten niet meer waar we mee bezig waren. Maar goed, in ieder geval terug. Zijn zijn door. We hebben wel een hoop lol weer. Maar dus dat is wel, wel leuk, toch? We hadden een discussie. Dat, ja, dan zijn we er helemaal vergeten. Maar we zijn weer terug. Ja, met leuke muziek uitgezocht door Want hij draait gewoon door hier. Dat maakt helemaal niets uit. En uh, we gaan gewoon weer een, leuke, een leuk uurtje ervan maken. En we beginnen goed. Dus ik zou zeggen, duh, lekkere muziek. Duh, duh, duh, duh, duh, duh, duh. Daar zijn we weer. Je merkt van een vriendschap hè, trouwens. Wat? Ah, je kan goed scherp discussiëren ja. en daarna schiet je met z'n allen in de lach en dan je door. <lacht> ja, tuurlijk. Ja, en het. zo hoort het. Ja, ja, ja, ja, dat krijg je. Wij hebben nooit in die verkiezingstijd over politiek gesproken. En nou deden we het buiten de uitzending. Deden we het ja, een keer. want ik vind en ook niet dat even, je daar een uitzending voor nodig nee, moet hebben. Nee, dat moet je ook niet doen. Nee, nee. En, en nou vergeet we gewoon de start. Ja, de geweldig van. Nou, Blij dat er een backup op zit. Ja, toch? Door, Anders zouden we ja, die vallen. ook. Die zit er ook Die zijn bek zit erop? Ja, die ook. Van up, Van, van up. We hebben ook een back, doet. Maar we hebben ook een wel? back up. Ja, oh, oké. Okay. Ik heb wel, ja hij, hoor, ik. Oh, okay. ik heb wel ja, hij zegt dat hoor. niet ik. Ze kijkt meteen heel lelijk naar. Oh, na, na, na, na. nee, dat is niet lelijk. Ja, oh, ja, hij zegt dat je lelijk bent. Oh nee, dat heb ik Kno niet Kno gezegd. Knokken. Fight, fight, fight, fight. Girl, let's hit the dance floor hey. Cause when we turn up, you know we ride and roll hey. We all the way up Reggae night, locked the low. Reggae night Reggae night Het is dan wel, wel warm, maar ik denk niet dat je moet gaan barbecueën op je balkon, denk je? Nou ja, sommigen ik het kunnen het misschien wel, maar in Haarlem is een flat in de Waddenstraat in Schalkwijk vanmiddag een fikse brand geweest. Um, het vuur ontstond op het balkon van een woning op de 11e etage van de flat. En vermoed wordt dat het is veroorzaakt door, jawel, een barbecue. Ja, het is wel handig. Ik bedoel, zo kan je de hele flat uitnodigen. Kijk eens, we ja, ja, ja. hebben een hele ja, ja. grote barbecue. Kom je ook? Iedereen hoor, je marshmallow's marshmallows meenemen. Ja, het is alleen jammer dat de brandweer de hele flat ontruimd heeft. <laughs> maar um, uh, wat er precies is gebeurd volgens een woordvoerder van de brandweer... is nog onduidelijk. De bewoners van de naast- en bovengelegen appartementen... hebben hun huizen moeten verlaten. Hun woningen zijn uit voorzorg opengebroken... maar er bleek gelukkig niets aan de hand te zijn. De brand is inmiddels onder controle, want dit is een bericht van twee uurtjes geleden. Um, er vielen geen menselijke gewonden, maar een hond... die is wel door de medewerkers van de dierenambulance behandeld... omdat hij wat rook had ingeademd. Mond mond hij is dus wel gered. Mond op snuit heet dat, hè? He? Almond oh, op snuit? Nee, dat is serieus. Oh. Dus ja, ze noemen ze een mond op Ze hebben afgepakt en toen kwam er ook geen rook meer uit. <laughs> ja. ja. Ja, dat was het. Dat was het. Ja, zo, ja dat, dat ja, was ja. het. Oh, oh wat leuk. Dat was hem. Uh, zeg, uh, let ja. op de tijd, hè? Ja. Wat dan? En, uh, nou, dan uh, stel ik voor dat we gewoon... Uh... Nee, eh. je. Ja, ja, ja, ja. ja, wat ja, we zullen we eten? Ja, ja, ja. ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De Groenteman. Goed hè? Hey. Ja, top. <laughs> we hebben eigenlijk een, de stampport van verleden week, want verleden week hadden we natuurlijk ja. een gast. Marcel was ah, Ja, dus we gaan Ja, dat is het wel bedorven, we... dat moet je het ook niet voorlezen hoor. Ja, ik ga het wel voorlezen. En, uh, we we gaan weer nog, stampen. Nog bedankt hè? was ernstig lekker. Ja? Wat? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja van, van Marcel? Ja, ja. Ja, Dat is werk bij Marcel ga je het zou halen. Mjam. Nou, vond ik jou er al een beetje zweverig uitzien. Dus misschien heb ik toch een verkeerde kant ingezeten. Gezeten. Ja. Ja. Ja. Misschien moet je nog een keer naar Hans Anders. Ja, dat kan ook. En nou, ik heet Hans. Maar ja, dan anders. anders. Maar dan anders. Ja. Ja. Zie je? Hans was meer naar. Ja. Nou, zal ik naar nou mijn stampoort uh, of niet? Ja, begin eens. Oké. En in ieder geval, we kunnen het nalezen op uh, Facebookpagina nee, Draai door. Gewoon. En Lezen. het is een stampoort roergebakken spruitjes. Wat zeg je nou? Een roer gebakken spruitjes en door. Met oosterse speklapjes. Ja, we gaan gewoon door. We gaan niet met spruiten aan de gang. Dat gaan ja. we niet doen. niet doen. Volgende week hebben we weer spruitjes, want ik vind het toch leuk. Ja, doe lief. Maar, ge, ha, maar hou ge, je niet van spruitjes? Ja. Laten we het eens over spruitjes hebben. Kom je daar nog nee. bij? Dus eerst even het recept, want er zitten mensen op te wachten. Oh ja. Wat, Zit wat heb je met nodig? Papier klaar. Ja, we hebben nodig vier speklapjes. Dat, ja, dat gaat nog wel. Eén eetlepel honing. Dat gaat ook nog wel. Twee eetlepels sojazout. Dat ook nog wel. Zout en peper. Mm. En één kilogram kruimige aardappels. Oké. Okay. Zonnebloemolie. Ja, dan pak je bamboekoring? Wat is bamboekoring. koring? Bamboe koring. een bamboe. Oh, die eh. is lekker. Nee, die heb je weggeknipt. 45 nee, millimeter, milliliter, milliliter, milliliter, milliliter, uh, milliliter, volle milliliter volle melk. Aardig. 25 gram. Je aardig boter. is uitsmeren. aardig En ik zeg lekker niet wat erbij zit. 600 gram spruitjes. Jo, dat is het. Dat is lekker. Alsof je in een baby nee nee, nee nee Nee, dat is heel lekker. <lacht> nee, dat is echt <lacht> lekker. En, en maar die speklapjes spek erbij maakt het lekker hoor. Ja, nee, Maar ik zou als ik de, de luisteraar was, zou ik het toch maar nadezen. Want dit is. Ja. Ja, ga gewoon door. Nee, we gaan meteen naar het toetje. We gaan maar naar het nee. toetje? Ja, we gaan naar het toetje. Nee, die, die zit nog te spelen. En wat zeg je? Die zit nog braaf te spelen, dus dat oh. kan je niet maken. Nou, dan ja. mag je. Gaan gaan We gaan eerst een lezen? plaatje draaien en dan nee, je. nee, nee, nee. Ik, ik oh. wil weten wat hier roerbakken. Stamp, nee, roerbakken Stampot roergebakken spruitjes. Ja. stampot roergebakken spruitjes. Oh, oh, oh, oh. Was ik vergeten. Ja, nou, doe de speklapjes in een kom... met honing en de sojasaus en schep om. Zet de kom in de koelkast... en laat één uur marineren. Breng een laagje water met wat zout aan de kook... en hier in de spruitjes zes minuten... en giet ze af en laat ze goed uitbrengen. Giet uitlekken. een babyluien leeg in zoutwater. Schilde de aardappels. Was ze en snijd ze in stukjes van gelijke grootte. Kook ze in een ruime pan met een flinke bak koud water en zout afgedekt in circa 20 Twintig minuten Kan je minuten koken in koud water? Met een beetje zout. Zout water. Zout water en dan, en dan, en dan, en dan worden ze gaar. Je kan het ook hier uit de zee ja, ja. halen. Dan heb je ook meteen zout water. Ja. ja. Haal intussen de spekklapjes uit die marinade en dep ze droog. Met keukenpapier. Oh, je moet ze droog deppen met keukenpapier. Ja. En bak ze... <laughs> en <laughs> ja. Het is hoe je het... Als je het Tornatie, hoe de, nou, laat me zitten. De intonatie. Um, intonatie, ja. hoe je dat erin legt. Ja. En uh, je moet ze, een, uh, drie minuten uh, moet je ze. Ja, is dus de intonatie bakken. die de muziek maakt. Ja. En dan moet je de zonnebrandolie in een koekenpan doen, of een bok. En bak hierin de bamboe twee minuten aan. Zonnebrandolie. Nee, dat is lekker, dat is, dat is hartstikke lekker, bamboe. dat is ja, dat een bakje. de bamboe Dat is, is daar... heel ja. erg lekker. En voeg de spruitjes toe, dus dan krijg je een dat bamboe. Dat is jammer. Nee, zo dat is lekker. Ja, dat is jammer. En dan drie minuten moet je dat aanbakken met de bamboegoring. Je, je kan het ook gebruiken als kattenschrik, hè, spruitjes. Wat, waarom? Ja, dat stinkt zo. Als Zou wat? Kattenschrik. Nee hoor. Ja, zeg... wel. moet je niet nee hoor zeggen? Ja, wel. Nee, want ik vind ze heel erg lekker. Koop de spruit half gaar, lekker zich in je tuin, dan komt geen kat meer binnen. Nee, dat is waar. Nee, vind het ge gelijk. De in. rest, alles wat leeft, dat neemt de spurt de tuin uit. Ja, toch? volgende week hebben we een lekkere voor jullie. Ook oh, prettig. Ja. Een Caesar-stampot. Oh, we gaan nog niet verklappen met wat? Nee, dat wordt spannend. Met Pit. Caesar is toch Maar verder vertel ik het niet. Caesar is toch gewoon lang dood? Nee, deze niet. Deze ja. leeft nog. Caesar-stampot. Nou, ik zou zeggen, het toetje krijgen we nu. Ja, haal dat koten maar weer uit de box dan. Ja, kom maar. Hallo. Hallo. Hallo. Ik, ik, ik moest al snel stoppen met spelen, hè? Ja, maar, maar wij eten wel spruitjes, dus we moeten nu wel eeuw. een lekkere strampot hebben. Een, een lekker toetje bedoel ik. Ja, nou, een lekkere strampot ook hoor. Ja, moet je heel lekker. Eeuw. Spruitjes is lekker. Nou, ja ba. Nee, is lekker. Oh, ba. Nee, is hartstikke lekker. Maar. ba. Nee, nou, maar wat gaan we dan? Wat gaan we als toetje eten? Uh, dus, uh, wait, gaat iemand bellen? Ja. Nou, ik zou zeggen, laat lekker bellen. We hebben... Oh! Er gaat echt iemand bellen? Wie dan? Weet ik niet. Moet je opnemen, weet ik niet. Nee, nou. ik doen we buiten de uitzending, joh. eh ah, um, uh, oh. Ja, ben... eten. Wat gaan we eten? Ijs. ijs. Met slagroom. Le met slagroom. Oh, ja. lekker. Moet oh, is eerst deze er tussendoor, hè? Ja, lekker. IJs met slagroom. Ja. En hij bijbellen. bellen. Ja, neem op. Ik wil weten wie het is. Het was ernaar. Wie is er nou? Oh, die mevrouw die hebt het recept niet goed kunnen horen. Oh. Ze dus kan het nawezen op, op de Facebookpagina van ons. Oh. Hè? Oh, nee dat is... Maar we hebben wel een lekker toetje. Ja. Ze is de, IJs met slagroom. Is, ze is wel in de uitzending Ja, IJs met slagroom. Hoor. IJs met slagroom. Is dat goed? Ja, en vind je dat wel lekker, ijsbeslag, rom, mevrouw? Nee. Vindt u dat ook niet lekker? Nou. Waarom niet? Ik wel, hoor. Ik wil het recept. En ja, dat mag. Dat staat op de Facebookpagina. Echt waar. <laughs> Dag, Tante Jannie. <laughs> Dag, <toch. laughs> Ai. Hai. Die waar. Sabes que ya llevo un rato mirando. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tu eres el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 Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito, Y es que dat belleza es un dat pero dat montarlo aquí tengo la pieza. Oye. No, de... Nummer is dat. Ja, ja, dat Ja, wel prettig. Ja. Maar ik was uh, ontzettend afgeleid. We waren even over de programma BOVOOR bezig. Ja, ja, ik heb het niet gezien. Ja, het ging even mis. Ja. Um, we, we gaan nog even hebben over een tentoonstelling. This is China. Dankzij persoonlijke oriëntaties in China... en de daardoor verworven vriendschappelijke relaties... met de Chinese kunstwereld... hebben de kunstbroeders een indrukwekkende... Kunstportfolio met kunstwerken van uitsluitend Chinese kunstenaars opgebouwd. Zo, er waren heel veel kunst, kunst, kunst, kunst. Ja, ik magazen. heb hem niet zelf verzonnen. Het stond er echt in. Zo hebben zij meegewerkt aan het vestigen van jonge, veelbelovende Chinese kunstenaars. en het nog bekender maken van gerenommeerde talenten. Wij heten u welkom voor een mooie ontmoeting met de hedendaagse Chinese. Kunst. kunst. Precies. Um, het is uh, zoals. Ja. Dat kan bijna niet anders zijn. Gewoon in het Zandvoorts Museum aan de Zwaluwee nummer 1. Um, Telefoonnummer 023 57 402 80 oh, Nou, oké. Okay. Nou, dat was hem. Oh, de ja, periode ja. is. Sorry, dat moet ik nog even netjes vertellen. De periode is van 24 maart tot en met 7 mei. Kan je daarvoor terecht? Nou, Zo. ze doen wel veel, het Zandvoorts Museum. Hè? Absoluut. Ja, dat ja, is echt. Ze zijn heel goed bezig, vind ik leuk, zelf. Leuk, Ja. Het ja. ja. is ook een leuk museum. Ja, vind ik wel. Ja. ja. Is knus. Ja. Ja, morgen. Een trouwjurk heeft er vorig jaar nog gehangen. Is dat zo? <laughs> ja. ja, ja. Hoe, hoe, hoe dat zo? Nou, niemand wilde uh, erbij. Uh, dacht jij uh, dacht dat het een stomerij was? Nee, oh. zelfs niet. Nee, ze hadden een oproep gedaan voor uh, trouwerijen in Zandvoort door de, uh, uh, de jaren heen. Zeg maar. Oh, wat leuk. Dus daar hadden ze mensen opgeroepen van heb jij uh, nog een trouwjurk liggen waarmee je in Zandvoort bent getrouwd? Oh, kom hem dan even brengen. Ja, want ik, we hadden het uh, gisteren erover. Jullie zijn helemaal niet in zijn antwoord getrouwd. Mij niet, nee. nee. Althans, uh, ik wel één keer. Nee. Maar dat was ergens in 1989. Vervleden. Vroeger. Hoe, Vroeger. Oh, Vroeger. Toen, Toen gaf de koel en Toen ging je maar nog te voet naar Rome, jongen. <laughs> ja. <laughs> ja, nee, maar ja, dus uh, die jurk ja, is daar gehad. Ja, dat was leuk. Ja. En hingen leuk. er veel van die dingen, ook niet? Ja, het hele museum hing vol. Met ja? alle trouwjurken en allemaal datums erop en zo. Het was echt leuk om te zien. Ja, dat, ja, ja, val, dat heel geloof ik zeker. bijzonder. Ga ja. je zeker ook wel naar de hoedjes van prinses uh, Beatrix Nee, krijg, daar heb niet? ik nou helemaal niks mee. Nee? Nee. nee. Oh. Nee. Dat Welke hebben allemaal dezelfde vorm. Ik vind het wel leuk om te zien. Maar ik zou er niet heen gaan, maar ik vind het wel leuk om te zien. Ja, maar als je het wil zien moet je het toch heen. Nee, nee, want op de televisie hebben ze volgens mij allemaal, oh, allemaal al gezien. wel zo bedoel ik. Ja, We nee. gaan ja. gewoon door. She puts on her makeup And brushes along Oh, dit is zo'n nummer om zo lekker mee te Dat yeah, yeah, yeah. hebben we ook gezellig ja. gedaan hè ja mooi we niet doen. Doen. is niet leuk oh, en uh, wel? je had het net over de Chinese Wat? waarom is dat niet leuk ja wel natuurlijk wel oh, oh nee ha Ik je wel in een ene ja, discussies. je had het net over Chinese kunsten ja. maar wij hebben in Zandvoort hebben wij de opening van de kinderkunstlijn ja Marianne ja. Rabel. dat is leuk ja dat is hartstikke want leuk want sinds oktober 2016 zijn alle leerlingen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen aan de slag met de kinderkunstlijn. Onder begeleiding van het team kunst op school... worden kunstwerken gemaakt aan de hand van een thema. Het dubbelthema van dit jaar is de vrijwilligerswerk... en in Zandvoort en Mondriaan. Op vrijdag 7 april... Leuk thema hoor. Is leuk hè? Ja. Op vrijdag 7 april wordt de tentoonstelling om 11 uur... feestelijk geopend samen met de kindskundenaars in Theater De Krocht. Wethouder van Cultuur, Gertome en Hella Wanders van Pluspunt zullen de opening verrichten. Er zijn meer dan 200 kunstwerken te bewonderen en er zijn 12 kunstbankjes geschilderd die geplaatst zullen worden bij de scholen en speelveldjes. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de opening aanwezig te zijn. Erg leuk. Ja, dat lijkt me... Het een ja. heel leuk initiatief, is dat hè? We naar de krocht. Wanneer ja. was dat in de krocht? 7 april. 7 april. 7, om 11 Onthouden. uur. Om 11 uur. Kunnen we maar volgende dat is week heel leuk. Maar hoe is dit eigenlijk ontstaan? Want ik vind het wel heel leuk eigenlijk. Volgens mij heeft Marianne Rebel erachter gezeten. Ja, ik ja. vind het echt. Dat is hartstikke leuk voor Zet kinderen. Zeker een leuk mens. Ja. leuke kunstenaar, ja? ze maakt mooie dingen, ja. leuke dingen. Ja. Heel vrolijk. Goed initiatief dit. Ja, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ik ga nog even terug naar het begin van jouw verhaaltje. <laughs> toen Hij zei "Hij bleef je, hangen. Je zag het aan hem." Ja, precies. weet je, de Chinese kunst en zo en toen zei je: "Wij hebben in Zandvoort ja, nee, nee, ik kom niet uit Zandvoort, maar nou, ik vertegenwoordig, ik vertegenwoordig toch uh, een, een beetje Zandvoort, omdat ik bij vent ben. Dus ik vind dat ik wij mag zeggen. Stoutmoed! Ja. Begin maar eerst Wat met die groenteman te vertegenwoordigen ja? en dan komt de rest <laughs> wel weer. Ga weg! Ja! Hè? Jongen. Ja. Waikie waikie. ADHD is onder ons, heeft dit een beetje het effect van een rode smartie, hè? <laughs> Echt wel. Dus we houden hem kort deze keer. Ja, ja wa, wa, dat is wel prettig. We wa, wa, wa, wa waren elkaar een beetje lekker aan het maken eigenlijk over pannenkoeken. Ik hoorde op weg hierheen dat het de dag van de pannenkoek is. Pannenkoek! Ja, pannenkoek. En dan opgerold zo, weet je wel, met suiker ertussen. Ja, heerlijk. En, en jij met jam, hè? Nou, ook. Ja, een halfje suiker, een halfje suiker. Oh, heerlijk. Ik vind het zo lekker. Hè? Ja, dat is Ik zal leuk. mijn vrouw van de week het lieve aankijken. Als ze misschien pannekoekjes wil bakken. Want het ze is kan het sowieso op tijd dat je het lief aankijkt. Ja, dat, altijd. Is al, elke ja, dat dag is dit, moet je elke dag doen. Ja. Kom op zeg, je bent 47 jaar getrouwd bij ja, ja, Dus dat ja. je, ja. je wel Ja, dus Je doen, bent het he? niet ja. gewend, maar gewoon doen. Doen. Jannie, hij gaat het doen hoor. En over drie jaar hebben we een feestje. Ja, we hopen het te halen. Maar um, over ja. feestjes gesproken, ja. het is weer bal he, op, de, <laughs> op de weg. De A9, de Wijkertunnel in de A9. Gaaf, hè? De Wijkertunnel in de A9. Ja. Die wordt vanwege onderhoud het komende weekend afgesloten. Van, uh, vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur... is de rijbaan in de richting van Amsterdam afgesloten. Ja. Nou, dat is weer dus. een feest. Maar het is in Zandvoort ook, hoorde ik jou, van jou al, hè? Wat? Of in Heemsteden is er een weg afgekomen? Ja, in Heemsteden is de Fonteinlaan. Ja. Dus uh, moet alles op één rijbaan richting Heemstede? de Rustenburgerbrug. Dat is Haarlem, ja? Ja, sorry, Haarlem. Uh, in Haarlem, ja. ja. Vanaf de dreef richting de Rustenburgerbrug. Fonteinlaan en daar moet alles op ja, één rijbaan. Ja, dat rijbaan. is ja, Maar dus dat is uh, dus, uh, alweer weg hoor. Dat was vanmiddag alweer weg. Was het alweer klaar? Ja, dat was alweer oh. klaar. De actiewagen stonden al wel oh. met de pylonen. Yeah. Maar uh, ze waren al klaar. Dus, uh, oh. Ben jij dan een spray? Twee keer. Zoals. Nee, ik ben uh, gewoon helpt. Nee, toen wisten ze, ze toen wisten we waarschijnlijk dat jij zou komen. Toen hebben ze het eerst opgeruimd. Ja, maar, maar dat is wel. Ik kwam vanaf de andere kant al. Oh, je komt van de andere kant? Ja. Nou ja, maar toch zijn ze geschrokken. Dan. Ik ben niet van de andere kant, maar kwam van de andere kant. Nou, want oh, er kwamen hier vanmiddag ook ineens mensen uit de kast. Dat ik dacht, ja, zo. Ja, ja, ja, ja, goed. Ja, verrassend. Monsters Inke. hè? We dus, noemen uh, geen namen. Nee. Maar um, hij heet Sander. Precies. Vimrs <laughs> eindigt op Ander. Voordat ik nou klachten krijg... <laughs> en, en, die, ja, Wat zeg jij? Zeg, voor ik nou klachten krijg... Ja. Dan... ZFN Westkust weerbericht. Oh... Is het al zover? Ja jong. Ik geef het over. Het is al een voorwaardig. Ja, we gaan ja, het gaat het hartstikke over. goed hè. He. Ja, nou, maar weer... ik kan het heel Omweer. snel voorlezen hoor. Ja, Op ja. deze vrijdag was het namelijk prachtige lente weer met volop zonneschijn. Jee! Het bleef droog en er waaide matige NAC vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur steeg vandaag naar waarde om steeds 12 graden. Vanavond en komende nacht zijn er flinke opklaringen. En bij een matige NAC vrij krachtige noordoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 4. Snel hè? Morgen verandert er weinig. De zon schijnt flink en... Oeh, dat was ik bijna. De, de zon ja ja ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar het ging goed. Het blijft droog en er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar ongeveer 11 graden. Na morgen blijft het prima lente weer met veel zon. En de temperaturen gaan uh, in ieder geval omhoog naar een graad of 15 en mogelijk meer. Want ze hebben dat over de donderdag al over 20 graden in Nederland. Ja, ja. Dus niet hier aan de kust. Maar als je uit uitwind... ...in Het zonnetje zit. Nom nom nom, nom, nom. Ja, ja, en, en wat denk je morgen met het Dankjewel wel meneer Schreuder. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. maar wat denk je vanmorgen met het lopen? Heerlijk, man. Ja, man. Dat is geweldig. Ja, ja geweldig. Dingen. Geweldig. De, de, de circuitrun is van hem, hij is 18 kilometer. Hij noemt uh, mij, man. Nee, maar, ja. maar ook, Jij ook, bent een kerel. er is ook een rum, Hij lult gewoon de <laughs> zwarstrijd En Wij gaan gewoon verder. Ik ga gewoon door. Maar je, het is heel rustig als je die microfoon van hem gewoon dicht zet. Wij willen Jannie niet boos maken. Maar Jannie niet boos maken? Nee. Kijk, zie je? <laughs> en, wij horen hem wel. Maar je krijgt wel veel meer luisteraars als hij dicht staat. GELACH <laughs> Ja wel. net die hartstikke bladen zie je een keertje niet hoor. <laughs> knap zouden zijn of ze goed konden zingen. Wow. Ik nou, weet het niet. Daar waren het spetters. Nou, weet je... Um, ja, nee. Ik, ik hou mijn mond. Nou, doe eens. Maar de point is er. Wat wilde dat, je nou vertellen? Nee, hey, de point is, is, is er. Eén toch overleden, of niet? Nee, hey, volgens mij zijn, is dat van Sister Sledge. Oh, dat kan ook. Ach, bay ik bay weet, in ieder geval een zusje. Ja, ja zoiets. Als ja. je me niet als meneer Krol doet en... De overleden vast de... ja Nee, nee, nee, maar ik, ik, ik, ik hoorde toen dat er een van. Nou, dat is uitzonderlijk! Ja, dat er eentje van de bekende uh, groepen uh, overleden was. En ik weet niet uh, welke ja, dit was. was het? Chuck Berry. Ja, oh, die Die is ook dood. Is die dood eigenlijk? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> maar uh, ik, uh, ik heb wel wat over bij het Pluspunt. Ja. Want dat is ook wel. Daar uh, treedt Chuck Berry ik, Kirtan zingen bij Pluspunt. Wat, wat is dat? Geen idee. Dit jaar viert Alexander Dremans, Alexandra Dremans dat zij tien jaar yoga-docente is. Al meer dan acht jaar geeft ze met groot succes yoga en meditatie... aan middels volle zalen bij Pluspunt Zandvoort. Om dit te vieren organiseert zij voor iedereen die geïnteresseerd is... op vrijdag 31 maart Kirtan zingen. Kirtan zingen is het herhalen van eenvoudige mantra's met elkaar. Oh, er wordt voorgezongen dat... door Kelly Verbeek... En Pieter Scheffe. En dat groep zingt het na. Wat het zingen van nog veel eenvoudiger maakt. Kirtan verbindt het uiterlijk zingen met innerlijke stilte. Ja, dat is wat de Jos die doet. <lacht> ja, zoiets. Waardoor je nou binnenkeert zonder dat je nog gedacht wordt. Nou, ik vind de, dat... Um, ik vind het heel leuk dat ze dit soort dingen doen. Maar het ja. is niet aan mij besteed. Ik word daar heel opstandig van. Is dat zo? Oh, dan ga ik echt is dat klieren. Dat ja, ik, ja ik dat kwam ik niet zo goed Wat zijn mantras Wat zijn dat? Want dat mantra's? Mantra's, ja. steeds terugkerende herhalingen. Nou, dus dat gaan ze doen. Ze zijn vooral bekend van die tekeningen, weet je wel. Oh, van die, uh... die dingen. Ja, oh, ja. ja, dat ken ik al. Ja. Ja. Oh. Ja. Die kan je inkleuren. En de mantra's zijn je ook vaak korte zinnen. Ja. Als je die maar vaak herhaalt, dan uh, kan je daar kracht uitputten. Oh, ja. Dus de kracht de van de mantra... Is, is de theorie. ja. Oh, Daarom zei ik ook: wow. kan je je erkkracht uitputten? De krullen van de trap, zoiets. Ja. Ja, zoiets. Maar dan heel snel. We gaan? Ja. <laughs> dat het weekend zometeen ook weer over is. Over is? Over is. Maar ja, het, yes. het weekend komt er nog aan? Ja, maar het... Just another Ja, dat is zo, ja. Dan is het weekend over. Oh, ja, dat, bedoel je, je. Ja, dat ja. bedoel je. Ja, dat ja. bedoel je. Hey. Moeten we hier ah. nog meer uitleggen? Nee, nee, nee. nee. Heb jij eigenlijk ik kinderen was, ik Nee, ik, niet ik snap het wel. Heb geen kinderen? Hoor. Ja. je weet, weet je wel zelf hoe je eraan gekomen bent? Ja, toch? Ah, okay. maar niet op maandag. Nee? Volgens mij niet. Ja, nee. Hij schuift eruit zijn duim, hoor. <laughs> Hebben we nog wat interessants, dames Nee, eigenlijk ook? Nee, nee? Nee. nee. We zaten net te bedenken dat er eigenlijk erg weinig nieuws in het krantje ja. stond. Nou ja, nou, het is, uh, is dat een uh, verzoek in de Zandvoortse krant om een beetje meer nieuws te maken? Nou ja, nou ja nee, nou, niet te maken, maar nee. wel te vinden. O, vinden. Ja, ja, dat zou kunnen. Maar ja, ik weet niet, kijk, het is een beetje een stille tijd natuurlijk ook. De, de, de leuke tijd komt er weer aan, het zomer... Ja. Veel toeristen, veel leuke organisaties die we linker gaan organiseren. En de benzineprijzen zakken als een gek. Ja, maar die gaan, die gaan straks wel weer omhoog als het vakantie wordt. Want dan gaan ze mensen weer rijden. Ja, oké, okay, maar voor nu hè, ja, zijn ja, ja, ze ja, wel het scheelt zo 7 5. cent of zo. Ja, dat scheelt, scheelt een hele hoop. Nou. Ja, ja, klopt. En op zondagochtend tanken. Is dat zo? Ja. Oh, hoe dat? Bij zeg, de BP, dat ja. is altijd veel goedkoper. Oh, is dat, dat, maar is dat nog goedkoper dan, dan, de, de, dan de zwarte nu. pomp? Scheelt en dan 5 cent. Dan... Ja. Ja, alleen zelfs goedkoper. en de dus de vroege pomp. vogelkorting. De witte pomp. Ja, zelfs goedkoper en de witte pomp. Ja. Wat, wat dus was de vroege wat, vogelkorting is dat op zondagochtend. Oh, en, dan zitten ze zo'n vijf cent onder de prijs. En dan elke uur gaat hij een cent terug omhoog naar de prijs die hij ja, ja. altijd heeft. Ja, Oh, wat, wat een leuk organisatie. Wat ja. leuk. Leuk hè? Ben jullie daar of niet? Uh, uh, ja, bij ons. Uh, we zijn net weg. Of hebben alle BP's dat, of alleen uh, bij jullie? Nee, dat weet ik niet. Wij alleen bij ons, maar oh. dat weet ik niet heel zeker. Oh, leuk. Maar ze hebben allerlei leuke acties. Dus nou ja, antwoord ja. heeft dat toch zo wel. Ja. Daarom zeg maar ik, wel. Daarom zeg ik ook, al, praat ik over bij. Ja. <laughs> en ik mag gewoon bij zeggen. Ja, ja jij mag dat zeggen, het klopt niet. Hebben we nog mag meer van die lekkere meezingers? Want ja, we zitten het ja, wel eens me mee te de nog, Oh nee, de pannen zijn dan het al wassen, denk Ja joh. It's all cool that you love to be Oh, I love you, you're letting it down You got your hips swinging how they bounce And I like the way you do what you do to me Your tiger feet. Your tiger feet. Het eerste zingantje wat ik kop. als guppie. Ja, ik, weet je, waar, waar ik meteen als ik dit hoor, hè, dan denk ik meteen aan mijn neefjes. Maar die, die deden de neef dat, dat vroeger na en die heette Mudde, vandaar van ah. ja, die Dat kon ons altijd leuk, dat was altijd hartstikke leuk. Die gasten. Maar, maar, oh, uh, ik heb ook iets heel leuks. Ja, wat dan? Althans, uh, de bestuurder van het bestelbusje vindt het vast niet zo grappig. Maar um, in Bloemendaal, uh, je kan nog net lezen dat er concept BV op het busje staat... <laughs> maar dat is ook alles wat er nog van over is, denk ik. Uh, de bestuurder van het bestelbusje is vanmorgen in Bloemendaal vergeten... de handrem aan te trekken toen hij parkeerde aan de Lange Duin en Daalseweg in Bloemendaal. Nadat hij wat had afgegeven bij een woning en weer terug in zijn auto kwam... Zat, uh, zag hij het busje ineens in het water drijven. De man had even daarvoor nog een geluid gehoord... en dacht dat het het dichtslaan van de autodeur was... Hij vermoedde dat dat door de wind kwam, maar een paar tellen later zag hij dus zijn witte busje wegzakken in het water. Er raakte gelukkig verder niemand gewond, toch heeft het incident serieuze gevolgen. De auto en alle spullen, veel gereedschap wat erin lag, is allemaal totaal los. Ja. Sufkip. Hij heeft nu wel rekeningen met een watermerk. Ja, dat wel. Hij had ook een waterpas bij Concept ja. bv geweldig. Precies. nou Ja, dat... ja. Waterpas, ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Kruif. Kijk. En dat kost weer miljoenen om dat op het uh, arena te krijgen. Had ik ook net gelezen. Ja. God jongen, ik sta bol van de nieuws en zo. Ja. ja. Ze staat bol. Ze ja. staat bol. We gaan. We gaan hier nog even wat door. Denk je dat ik doof ben of zo? Nee, maar de, de, luisteraars, nee, maar, de luisteraars. De ja, luisteraars. Je, je liegt dus. De luisteraar. En die hebben dat meegekregen, want dat schuifje stond open. Nee, dat stond niet nu open. Nu nog doen. steeds. Ja, nu wel. Ja, precies. Want ik hoor mezelf. En je noemde mij bol. Ingrid, Nee. help. is ook niet een je jezelf hoor? Ingrid heet echt bol. Ja, dat weet ik. Nou. Dan moet je het met dus... zingen proberen, jezelf horen. Don't know where we get Come on, let's break 'cause you just to throw. I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, I'm so jaded. Yeah, yeah. He walked away and smiled and he said, you know I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him. Yeah. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy.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 Lelijke kind, Jo, draaien we even weg, want um, ja, het is nu zijn we alweer bijna het eind. Ja, het ja. gaat snel, jammer, hè? hè? Ja, nou, ja, het gaat net zo snel als anders. Hoor. Ah, we hadden 3,5 luisteraar. Nou? Ja. Ja. Zo! Hoe dan 3,5? Emmy! Wie, wie, wie? <laughs> is die 3,5? Nee. Nou, dat Omdat was je de zegt 3,5. Ja, we hadden er net 2,5, dus we hebben er nu Oh, nou ja. <laughs> het, is toch, het, is, het is toch 30% meer dan dat we gedacht Kijk, hadden. Kijk, en dat bedoel ik Kijk, nou, maar. Kijk. Ja, Hartstikke goed. Ja. Ja, zijn we, zijn we eruit, of niet? Ja, we zijn eruit. Ja, ik, een heel goed, nee, nee, nee, ik ben, wat, uh, ben ze een heel goed weekend. Ja, het is zo jammer dat het alweer voorbij is, joh. Het weekend niet? Nee, maar onze uitzendingen. Oh, maar oh, oh. nou, we zijn er volgende week weer. Ja, moeten we de rotkind nog naar huis brengen? Ja, ja dat moet je ja, wel dan doen. maar ik kan zelf nog lopen, joh. En dan gaan we zingen. Ja, ook nog. Ja, oefeningen nou, en, en, en zo. Het is, wat zegt u? Stemoefeningen. Nou, die heb jij wel nodig. Ja, reuzen. <laughs> ja, gaan meten. Nee, maar dat hoeft ook niet. Aan we, als je maar aanwezig bent. Als je maar aanwezig bent. Dat is ik het leukste. Ik heb leuk, jongen. Ja, zeg maar leuk, hè? Precies. Kijk, dat bedoel ik. Een heel goed weekend. Morgen gezond weer op. Ja. Toch? Ja, Gezellige En het weer wordt, uh, daar zal het niet aan liggen dit weekend. Geniet lekker van de zon. Ja. van het wandelen en vast uh, ja, we volgende doen. week al? Ja, gaan we doen. Oké. Okay. Maak er wat van. Hoop uit Dank je.